Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volgens president Trump heeft het Amerikaanse leger een haven in Venezuela aangevallen waar boten werden geladen met drugs. Trump deed zijn uitspraak tegenover de pers, maar gaf geen details. Het bericht is niet bevestigd door het Witte Huis, het Pentagon of de CIA. Ook Venezuela zegt er niets over. Het zou voor het eerst zijn dat de VS een aanval doet op Venezolaans grondgebied. De Soedanese stad al Fasher is het epicentrum van menselijk lijden. Dat zeggen VN-onderzoekers die voor het eerst in twee jaar hebben kunnen kijken in de stad... die in oktober werd ingenomen door het rebellenleger RSF. Grote delen van de stad zijn verwoest. De mensen die er nog wonen hebben geen of nauwelijks voedsel, drinkwater en wc's. Inwoners gebruiken stukken plastic als deken. Eerder werd in al Fasher al hongersnood vastgesteld. Het lijkt erop dat de rebellen op grote schaal mensen hebben vermoord... Een cruiseschip dat in oktober per ongeluk een vrouw achterliet op een eiland... is nu vastgelopen op een koraalrif. Het schip zit muurvast. Alle passagiers moeten naar huis. Ze vliegen vanuit Papua Nieuw-Guinea terug naar Australië. Onlangs moest de rederij Coral Expeditions al een cruise annuleren... vanwege technische problemen. En in oktober werd het bedrijf Wereldnieuws omdat een 80-jarige passagier na een stop was achtergebleven op een tropisch eiland. Ze werd een dag later doodgevonden en ook die cruise werd afgebroken.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 Ja, welkom terug, als je zover bent. Ja, het lijkt me nog mijn draadje. Je draadje werkt niet mee. Oh, ja. Welkom terug bij het tweede uur ja. van deze laatste uitzending van dit jaar. Dit jaar play ja. loud underground. Ja, dit jaar. Ik zeg play, het nu goed. Ja, play loud underground. En ja. uh. we openden het tweede uur met Abysmal Lord. Abysmal Lord, ja. Hoe heet er het nummer? Sabbat. Ah, sabbat. Sabbat ja okay. Sabbat, niet abad maar Sabbat. En ook ah. geen Black Sabbat, maar Sabbat. Nee. Vorige keer hadden we de band Sabbat. Ja. Nu en nu weer. hebben we een nummer Sabbat. Ja. Sabbat. We komen straks nog een Sabbat voorbij. Maar, oh. Uh, oh ja. Het is, ja, onderaan. Oh ja, uh, ja ik ja, zie het, ja. ja. Midrosian Moon Sabbat. Ja, juist. Maar van wie? Dat hoor je. Eens. En of wil volgen. je ons volgen op ja. Instagram? Tuurlijk ja. wil je dat. Uh, play it loud underscore underscore undergrad ZFM. Yes, uh, met 12. Oh, dat is ik heb er 170 ja. al. Ja, gaat lekker. Hey, als naar nou alle 170 luisteren ook. Dat zou helemaal mooi zijn. Dan we ik natuurlijk een concertkaartje kopen voor uh, ja. die ja. show. Mijn die uh, festivaletje uh, inderdaad. Uh, eens wat ja, over. ja. ja. Nou, uh, Volgend jaar september gaan we uh, natuurlijk... Uh, Goos vieren dat uh, Play It Loud vijf jaar bestaat. Vijf jaar. Vijf jaar. Ja, ja. Uh, wat gaan we dan doen? Dat gaan we doen ja. in C-punt in Hoofddorp... met drie symfonische metalbands. En die ik heb zij... uitgenodigd. Arluna, Elithium en, Solar Cycles. en dat, Solar Cycles. Die zullen de avond gaan afsluiten. Daar ah, ben ik heel goeie. trots op. En die waren ja, een van mijn eerste gasten uh, bij Play It Loud Live. Ja. Ja, Arluna was mijn tweede. En Elithium, een van de meest laatste uh, gasten die ik heb gehad, zeg maar. Ja. Dus uh, heel veel zin in. Ja. En de kaartjes die zijn dus al verkrijgbaar. Uh, kan je via de website van C uh, krijgen voor, uh, voor slechts 15 eurotjes. Nou... Dan heb is je doen, een CJP-pas. Dat bestaat ook nog steeds schijnbaar. Dan Wat voor pas? Een CJP-pas. Okay. Ja, ooit wel van gehoord? Nee. Cultureel jongerenpas. Okay. Had ik vroeger ook. Ja, is al geen jongeren Ik ben 42, dus dat gaat voor mij niet meer. Nou, niet misschien dan. hebben we nog een, een COP voor jou: <laughs> Seniorenpas. <laughs> Cultureel ouderenpas. Ja, ik maar, bijna, Maar dan kost het je slechts 13 ja, euro's. Ik kom helemaal later, wil. denk ik. Ja, jij komt een later. Tegen die tijd. Ja, in mijn scootmobiel, Dus gezellig, gaan we samen. Dus nee, doen mensen, als jullie erbij willen zijn en met ons mee willen vieren. Waar, ja, kunnen jullie kaartjes, de waar kunnen ze de kaartjes kopen? Via de website van C. Okay. Gewoon bij het C. Ja, gewoon ja. C. Punt. Ja, Gewoon geschreven C. punt. Hè. Niet punt, maar C. C. Geschreven punt. Doen, hè? Altijd leuk. Voor een gezellig avondje. Heb ik ja, precies. En wanneer was het ook alweer, zei ja. 26 september. Dat is een zaterdagavond, dus uh, ja. De kaarten gaan hard, dus wees ja. er snel bij. Ja, nou, zeker weten, ja. Wordt het de uh, iets Ja, het alles verkouwd, ja dan, dan, dan, dan moet je niet willen. Yes. Nou, uh, waar waren we? Voor wat? Yeah. Ja. L -l -l ja, heet. Ik heb ze nog in één keer gedraaid. Nee. Ze zijn nou, best bekend. Shame on you. Nou, ja. dan moet het natuurlijk vanavond wel gedraaid worden. Ja. Tijdens ik vind het dan, ik ja. heb op zich niet heel veel van ze, maar ik vind nee. het een Nederlandse band of zo. Nee, ook Polsky. Nee. Ah. Polsky's klep. Polski. Ja. Uh, ik Klopt. vind het een hoog, ja, hem het gehad hebben. Okay. Ja, toch wel? Ligt dat aan mij? Oh, dat weet ik, ah ja. Dat zou kunnen. Ere, Erebos. Stokkenbos. Nou, oordeel zelf. We gaan er even... <laughs> We gaan er Jullie gaan, gaan er naar huis. Die wij ook. Ja, welk nummertje? Uh, Erebos. Erebos. Oh, sorry. Ja. Erebos. Erebos. Erebos. Erebos. Erebos. Erebos. Dat maakt niet <laughs> <uit>. <laughs> We hebben het Schroefier. heel vaak gezegd, nummer, ja. maar dit nummer heette The Eternal Glory of War van Destroyer 66 uit Australië. Australië. Australië ja, ik... helemaal uh, daar. Uit, uh, het is, het, ja, het is eigenlijk... Dit nummer hadden ze ook een keer opgenomen. Deze is opnieuw uitgebracht. Oké. Okay. Ja. beetje wat... Uh... recyclen. Ja, recyclen, precies. Ja. Nou. Maar nee. ook wel een jaren geleden ja zo'n oudje ja gaaf blijft leuk nummer lekker riffje ja. lekker ja zeker uh, het is eigenlijk steeds ja. hetzelfde maar ja. goed is goed ja. toch? simpel is goed ja. precies less is more less is more indeed Let's go. Let's go. yes yes <laughs> ah, dat, dat gaan we gaan. wel redden. ja jongen ja, tijd jongen, over jongens volgende band hebben we ja. heel heel ja dit was even de kortste nummers de, uh, vessels by which the devils made van de gelijknamige album Tenminste, niet gelijk naar allemaal. Wel, met iets met flash. Mm -hmm. Oh, wacht. Ja, ik dacht dat er mist wat. Maar yeah. dat past er niet meer op de. <laughs> Gewoon hele lange tekst. Lange yeah. nummers, lange tekst. Yeah. Dit was een van de kortste. Oké. Okay. 6 minuten 26. Uh, ja. Welke bent we het over? Misotist. Misotist. Misotist. Ja, miso ja hoe je het uitspreken wil. U ja. ja, het waarschijnlijk heel anders uit. Ja. Yeah. Uh... All right. Ik ken het ook niet. Ja. Ja. ja. Het maar is En dus. een, een, een volgens je... de recensie moet je deze kopen. Dus, uh, oh, oké. Okay. Hoe ben je zo uh, bij hun uh, Dus Ze spelen volgend jaar in een festival in Noorwegen. En daar ga je naartoe? Nee, daar ga ik niet heen. Oh, daar ga je niet heen? Nee, nee, want? nee ik ben al de Zweden geweest. Ja, nou, ik ben ook diegene, misschien ja. dat ik de 30 miljoen wel win. Uh, ja, je weet het van niet. De ah, ja. heb maar het maar je hebt dan, nog even toch? Of wanneer, wanneer is dat festival dan? Wanneer is die trekking? Oh nee, uh, februari. Oh, wat ja. vrij snel al dus. niet... Ja, ik hmm. ook mee, met een loterij misschien dus ja. oh, nou. oh, ja. wel uh, ja, van de wel. Ik Bel zit er uh... thuis wel over na te denken om binnenkort al die abonnementen op te zeggen. Want ja. weet je, zoals met uh, de, de, de, de staatsloterijen krijg je weinig. Ja, nee, nee, ik ben ik er al heel lang je. mee gestopt. Ja, de de spanning en de voorpret is leuk. Ik ja. heb de vriendenloterij ook op zich. Ja, ik ook. Dat denk ik ik ook win een boek mee. En ik win een reep chocola. Ja. En Nee, ik doe altijd... Ze hebben 250.000 uh, ja, winnaars ja. en dit en nou uh, behalve ik dan waarschijnlijk. De enige krasblot wat ik altijd uh, meedoe is uh, de adventkalender zeg maar. Ah, de decemberkalender. Ja, nee, ja, ik mijn heb vrouw al vijf, vijf euro. ook van. Ja. Die die houdt daarvan. Ja, ja, Krijg hem altijd van mijn moeder elk jaar dus. Uh, ik ik vijf moet hem, euro, hem, Nee, ik moet hem niet weg. Ik vind ja. het leuk om hem Mijn vrouw wordt ja. heel gelukkig van. Ja. Jij ja niet. Ik. Ja. Het is een grootste klap geld met 30 euro. He. Ja, nee, ze staatslos. Oh, voor is nee, maar ik bedoel de decemberkalender is van 5 euro ja, of 10 euro. Nee, dus dat is nog of leuk. Of zo, ook 20. Ja, ja of, ze 20. 20? Ja, oh, 20. Ja, ja. zijn wel die van. Ik heb ah, laatst doen even altijd van de 10 zippen. gegeven. Okay. Ja. En die zijn wel weer leuker dan die van. Ja, oké. Ze zijn wel leuk. Ze worden helemaal niks. Oké. Okay. Nee, nou, ik, nee, ik heb uh, tot nog toe bijna elk jaar wel prijs. Dus altijd of een gratis lot, of 5 euro. Maar goed, het nee. is nog iets. Ah, keer 20 euro. En altijd thuis. kom je één krijgtje tekort voor die Ja, uh, ja klopt. Ja, die ster. Ik ja. heb er ook nog twee nodig of zo. Ja. Nou ja, dat ga ik never nooit halen. Eén tekort. Ik ga ja. het ja. nee, eigen doos, Echt? Nee, dat, uh, dat nee, soort nee, dingen dus zijn niet dus aan dat mij besteed. Ik, nee, ik uh, zit echt over na te denken. Ik ja, ga denk, ik maar doen. Kun je je geld er goed besteden aan concepten? Deze maand, zeg maar. Ja, als het daarna niks is, dan zeg ik. Maar je hebt van die mensen die een postcode lijn opzeggen... en dan, dan valt die daar. Ja, hè? ja. echt ga je je dat altijd zien? Die verhalen zijn er ook. Ja, klopt. Ja, ik weet het. Dus, uh, ja, ja. het Genoeg gelult. We gaan weer ja. een muziekje draaien. Ik, ik zie hem staan. Ja. Nou. Wat zie je staan? De huisband. De huisband? Bijna wel, toch? Ja, nee, we gaan eerst nog uh, missortjes uh, draaien. Oh, die hadden we nog niet gedaan. Nee, Jongens, we zijn nog aan het lullen. Zijn we lullen. Wat zit er hierin? Ja, weet ik niet. Ik zie een groen. Wat drink je allemaal? Wat drink je, geef, ik drankje. denk, ik ben gezonde dingen. Aloe Vera, ja. dat oh ja. denk ik ook niet. Daar ga je ja. dus van hallucineren. Ik heb een soepje voor mij gepakt. Ja, ja. Ik dacht dat ja, ik het allemaal mooi in. En dan naar huis bent. Dat ja. is wat ja. anders. Ja, okay. daar naar huis bent. Daarna naar huis bent. Oké. Okay. Zom en Horace Piss. Van Pis. heel... Heel kwam <laughs> bijna iedere ja. maand voorbij. Ja, dat is onze huis. Ik vind het gewoon ja, leuk. Ja, inderdaad. Ik ook. Zeker. En ik heb ze eindelijk voor het eerst... Eindelijk live gezien. gezien. Ja. Waar was heel, Ja, dat was gaaf. Ja, het was toch even spannend, want vliegt, uh, of de trein kwam aan om, om de bus, bla ja. om vijf uur. Uh -huh. En hun begonnen half zes. Toen moest ik hotel? ja. ja. toen liep ik naar een uh, venue toe en toen ja. dacht ik heb mijn oordoppen vergeten. Toen ben ik teruggelopen. Oh. En heb je het al gehad? Toen kwam ik daarbinnen en hoorde ik het intro en hup oh. vooraan. Helemaal geweldig. Oh, gelukkig. Was het druk daar, of niet? Ja, het, was het was de druk Het spel was eerst om half zes oh. middags. Oh, okay. Of nou, ja, middags. Ja. En dat is iets van, wat een... K-tijd, ja. tijd. Ja, inderdaad. Wacht. Maar uh, er stond aardig wat ervan. Uh, uh, ja, absoluut. Was het ook uitverkocht? Uh, volgens mij was het niet uitverkocht. Nee? Okay. Ja, ik heb nee. eigenlijk geen... Het was wel goed vol. Ja. Ja. Lekker vol. Hoeveel man, niet man Vol weer. lekker vol. Ja. Hoeveel man gaat er dan in dat stadje waar dat? 500. 500. Toch nog wel? Oh. 400. Okay. Ik heb ze niet geteld. Nee, snap. nee. maar uh, vol. Toch volle wel. Oh, oké. Okay. Ja, absoluut. Het is wel een begrip, dus uh, dat was ja. ieder wel daar. En daarna gaan we straks ook nog over Hannah luisteren. Ja, ook gezien, inderdaad. Ook gezien voor het eerst. Ja. Geweldig. Ook, ook vet, ja. Alleen. alleen, alleen ja, we gaan straks het nummer wat we gaan draaien is Atom Winter. Aha. Dat speelt Hust natuurlijk van Taken in. Maar Taken trad ook op. Ook oh. echt heel oh, goed optreden. Ja. Alleen oh, die had een te late vlucht. Ah. En hij zou optreden met Alfa Hanna, maar hij was er dus niet. Dus ah. hebben ze de setlist veranderd. Oh. Dus, en dit vind ik een van de gaafste nummers. Maar ja, die ja. hebben ze niet gespeeld. Dus moet ik hem maar hier de... draaien. Ja, nee, dan draaien we hem hier inderdaad. Ja. Ja. Ben benieuwd. En, ja. uh, over concerten gesproken. Uh, wat uh, is het beste concert dat je het afgelopen beste. jaar gezien hebt? Ja, wat? Ja. Was het December Darkness? Of ja, dat, da, dat was wel het meest waar ik naar uitkeek. Ja? Want de bands die eigenlijk hier niet optreden, geheel mm -hmm. dus niet. Alphana doet wel zijn ja, festival hier. De bands daar zien gezien die uh, normaal nooit zo ja, zien. Maar. En Mark die natuurlijk, ja, dat doen ze alleen daar. Ja. En ja, dat was wel heel, dat was heel speciaal. Is ja. het het beste? Ja. ja. Dat weet ik niet. Ik vond de offspring ook heel goed. Ja, ik ook. Maar Zeker. ja, als ik mag kiezen, ga ik toch echt naar. Uh, de, ja. de drie nummers van de demo toe. Toch wel. Ja, ja. ja dus, dat is belangrijk ja. hè, he, Marduk. He? Het was het meest ja. indruk, uh, van, meest ja, indruk ja, in van, van dit jaar. Yes. Ja. En van jou, Sander? Ik uh, denk uh, toch... meer uh, mensen Ja. Uh, ja. Dat was wel heel vet. Vooral omdat hij toen eerst geband werd. En uh, geboycott. Ja, ja. En ik dacht van, ja, fuck it. Dan, ja. Dan loop ik loop er geen reis van. Je het dus zien we al... daar eigen Ja, op een gegeven moment kwam ze comeback. Nou, hij wist niet wat ik zou. was zo fucking goed. Ja? Ik heb het toen een paar keer eerder ook gezien. Toen viel dat wel een beetje tegen. Ja. Maar deze show was gewoon... Dat was, perfectie was het gewoon. Dat was gewoon oh, geweldig. Nee. Maar daarna ja, daarentegen ook een maand later was er naar nou bio ja. En toen stond ik ook als een... 20 jarige jongen ja? te, te, te beuken in die pit en uh, oh. gewoon voelen. Dus ja, weet je het zegt op het maar dat is ook Lastigend het enige. Ja. Ik ga ook niet met ik, ga niet met, ik ga niet met van een concert. Nee? Nee, ik heb er nu gewoon geen tijd voor. Ja. En ook uh, ja, ik heb toch alles wel gezien en, um, ja. ja. Er zijn wel een paar dingen die ik gewoon nog wel wil zien. Ja, maar mij zitten uh, ook uh, mensen op het lijstje ja, inderdaad. Voor ja. Uh, ja, mij was het ook niet uh, heel veel concerten eigenlijk. Ja, wat vooral grote namen heb ik gezien natuurlijk. Ja. ja, je zei het al. Offspring ben ik geweest. Uh, Disturbed met Megadeth. Ook vet. Maar het meest bijgebleven bleef toch wel het uh, ja, epische concert van Sabaton. Ja, je moet er van ja. houden, maar ze ja. hebben er ja, echt ja, is... veel werk van gemaakt. En ik zo zag het geld en dacht wow. ik... ja, oké, okay, dat ziet er wel gaaf uit. Ja, maar... En dat orkest wat vooraf was, dat was ook super vet. Ik, het is ja, niet het, echt mijn ding. Nee, ja, je okay. moet er van houden inderdaad. Ja. Ja. Het is niet iedereen's ding, maar ik, uh, ja, ik boos, heb wel echt genoten. Nee, het dat was erbij. voor mij uh, wel uh, het hoogtepunt van dit jaar. Als oh. ik het moest vergelijken met al die andere concerten inderdaad. Ja, dat niveau werd niet gehaald door de anderen. Volgens jaar al is het in de planning? Nee, nog niks. Nog niks? Behalve mijn eigen festival dan. Maar nee, ja, nog niks. Nee, nee. Nee. Nee, ik, uh, ik overwoog Guns Roses. Maar nee, gaat het ook niet worden. Ja, nou, belast, Iron Maiden heb ik al de gezien. Maar. prijzen ja. ook. hou ja. op. Ja, belachelijk. Dus Om een vals zingende Axl Rose te gaan zien. Ja, nee, de goedkoopste was vanaf, vanaf 90 euro, euro of zo ging het. Maar merendeel was 100 euro of zo. Ja, ja vanaf 97 euro. Ja, sowieso. Nee, ja. ik, ik ja. koop Behemoth, uh, Dimmel Borg ja. in Dark Vullo. Ik denk, oh gaaf, ja. Vrouw, daar gaan we heen. Ja. Nee, ja, met 70 euro. Ook nog, zo dan. Daar ja, ja, hebben bijna een heel festival in Zweden voor. Ja, precies. Nee, dat gaat me een ik beetje ver. Ik vind vers. daar wat ja. van. Ja, ja, ja dat vind ook. ik ook. Zeker. Ja. Nee, ik overweeg nog dus 15 even naar euro. Epica te gaan. Epica. 15 eurotjes voor mijn festival. Zie je ook drie topbands. Dus uh, gewoon doen, weet je. Voor ja. iedereen toegankelijk. Ja. Voor support. iedereen betaalbaar. En support, play it loud natuurlijk. Ja. ja. ja. Ook heel belangrijk. Gaan we weer door uh, met muziek weer. Ja, deze ja. speelde ook op... Uh, we hebben nog wat nummertjes uh, staan voor het einde van deze uitzending. Yes. Ja? Ja. ja. En dat is... Elfwood. Uh Elfwood. Post dus bind en Divor. en daarna komt ja daarna komt uh, afhan af uh, met ja. Atomwinter. Oh, met, right. met Hust. En Daarna weer uh, bij jullie terug. Het was dus geen Atomwinter. Nee. Alle alle. Schrijf wel eens wat uh, verkeerds op. Ja, ja Ik heb burn. nog een foutje gemaakt. Mocht oh. je die ontdekt hebben, schrijf het in een briefkaart. Naar, uh... <laughs> Alleen ik weet uh, wat er net fout is gegaan. Ja, ik, dacht, ik hoor heel wat anders dan ja. ik hier heb opgeschreven. Ja, nee. Dat... Ah, ja, Kinder, hè? Ja, precies. Het wordt allemaal een dag jauwen. Precies. Gelukkig wel. Ja. ja. Ja, gelukkig wel. Um, ja, dat. ja, we gaan uh, alweer bijna naar het einde. van dan de laatste uitzending dit jaar. Kwartier nog. Ja, snel gegaan. Ja, ja echt voorbij. Ja, joh, niet normaal hè? Ja, niet wat, yes. wat zal het volgende jaar ons allemaal gaan brengen? Ja. ja. Concert. Dit, dit jaar was een leuk jaar. Ik, ja. ik, ik, ik, vind ik hoop het dat, dat het dit leuk uh, gaat uh, voortzetten in, uh, ja. in 2026. Zeker. Leuke meer concerten, ja. meer mooie reizen. Meer dat is mijn streven: en meer muziek voor jou maken. Ja. Ja, gaat er nog wat uh, nieuws uitgekomen uh, volgend jaar ja, of uh, nou, wordt het 2027? Ja, ik wil het we het gaan opnemen. Ja, precies. Uh, Volop aan het schrijven. En, ja, dat sowieso. Uh, ja. Weet je? Dat is voor mij eigenlijk gewoon eigenlijk, ja, puur kwestie. We moeten eigenlijk gewoon de studio in om gewoon uh, wat uh, te, te kunnen fixen. Maar, ja. Ja, ik heb ja. geen studio, dus ja, oh. weet je, dat gaat een beetje lastig. Ja. Heb wel, jij ik, in, een studio of ja. ben jij een ja, ja. studio? Precies. Uh, <laughs> Dan is Sander <laughs> op zoek naar jou. Ja, nee, maar, gewoon, heer, Ja... Ik, ik, ik ken wel mensen die het kunnen, maar ja, ja. gewoon ga zo'n constant mensen het, het uh, moeten zeuren dat nee, ja, is ja, ja, het Het komt ook de... niet vanzelf naar je toe. Nee, je moet er wel nee. achter. Ja, wie weet. Je dat weet heb ik ook uh, ervaring met. Je uh, met uh, ja, ja. Dus, uh, Dat gaat goed komen. Op zijn dat tijd. Is, op zijn ja. tijd. Ja. Zij een wijs man. Ik ja. weet niet wie het was, maar ik hij heb het geen. Ja. Nog twee, of misschien nog twee jongens? ik denk twee, ja. Moet ook oh, ja, dan drie, drie zes, vier, ja, 3, 6, 4, 7, gedeeld door 8, ja. <laughs> Weken <ik> een wonderband. <laughs> Moeten we fluisteren voor de volgende band? Dat moet jij zelf weten. Nee, doe maar niet. Maar, mag het ook schreeuwen, maar dat uh, zullen de luisteraars en ik ook niet leuk vinden. Dus Fluisterwoud, maar ja. <laughs> Fluisterwoud. oh ja, dat is waar ook, ja. Met, uh, ja. ja een keer op het Nederlands weer. De Nederlandse band. Ik, ik had heb... er eerlijk gezegd ook nog niet gehoor, van gehoord. Niet? Nee, uh, zijn ze uh, nog wel actief eigenlijk. Dat is wel een tijdje geleden. dat Ja, ik wou zeggen, ja. Gefluisterd hebben, zeg ja, maar. Ja, ja. Gefluisterd. Oh, wie weet. Ja. Hier is uh, Fluisterwoud. <laughs> Met, uh, Met Tergenis. Tergenis. Er werd weinig ingefluisterd, inderdaad. Nou, inderdaad, ja. ja uh, schreeuwoud. Nee. Ja, leuk weer. Ja, zeker, maar lang niet meer van gehoord. Volgens mij. Nee, inderdaad. Nee. Maar uh, wel een ja, goed album. Ja, ja. zeiden we wel lekker. Tegenis. Lekker ruil. Ah, ja, ja, precies. Een ja. beentje. Ja, we we, we hebben mee. er nog één. Ja, we hebben er nog eentje, inderdaad. Ja. Dus, uh, ja. Is het klaar voor dit jaar? Is het alweer ja. klaar voor dit jaar, ja. Snel gegaan. Ik denk hè? dat mijn moeder al na vijf minuten klaar was. Ja, waarschijnlijk wel, ja. ja. Nou, ik vind het toch tof dat ze elke keer luistert. Het ja, hetzelfde dat geldt voor mijn moeder. Even, uh... Die luistert ook elke keer, elke maandagavond. Ja. Nou, vanavond dan niet, omdat ze vanavond? Net net jij zit. Nee, ja, dat is of even, dat ik net zit. even taart. Ja. Nee, niet omdat jij daar zit, maar weer Waar... meer de muziek. Ja, ja, ja, ja. ja En daar okay. zit ze dan een uh, beetje mee. Dus, Misschien? Ja. Nee. Ja. nee. Nee. Ja, ja nee. Nou, Maar nee. in ieder geval, nee. uh, respect voor onze moeders. Ja. ja we hopen absoluut. dat ze het nieuwe jaar dat ook maar weer blijven doen. Ja. En uh, dank aan onze vaste luisteraars natuurlijk ook. Uiteraard. Wie dat, zijn. dat is ons nog altijd een raadsel. Hè? We weten niet ja, wie er ja, luisteren. Ja, maar, ja. Wie, wie luistert er wat? Ja, ja. En de ene keer hoor je ja. die en dan die. En ja, weet dat weet. is het radio, hè? dat weet je niet. Nee, inderdaad. We hebben geen uh, ja, luistercijfers. Nee. We kijken en luistercijfers. Kijken, cijfers, maar geen luistercijfers. Heel vaak willen ze hem ook naluisteren. Dat kan. Ja. Je kan uh, op de site ZFM... Mm -hmm. Kunnen dat ze terugluisteren, inderdaad. Terugluist. Hij is weer up-to-date, trouwens, de website van oh, ZFM. Ja, is al, hij wat makkelijker geworden of niet? Nee, hij is nee. nog wel hetzelfde. Maar, nog steeds lastig. Om ja, te ja, nog steeds uh, lastig, maar hij is in ieder geval weer uh, up-to-date met mensen. de uh, mensen in het Ausland, die, yes. die willen terugluisteren. Ja. Moeilijk. Ja, maar ja, maar ik kan. hoop volgend jaar in ieder geval weer een paar leuke interviews. Ja, hebben we hebben weer een paar toezeggingen, maar ja, toezeggingen is nog niet. Uh, dat het zo is ja. ja ja gaan we doen gaan we doen ja, ja hou contact dan stuur je wat en hoor je niks ja wat nee. ja. we hopen dat uh, ja het is ja, wel ja maar, het, maar uh, dat horen we wel weer precies yes hoe lang hebben we nog uh, nou ja nog even kan ik nog, één, nog even nog even ja nou, uh, nou uh, gaan we nog een beetje vuurwerk afsteken trouwens? ik niet. nee nee nee nee ik, nee, ik ook niet nee, nee. Niet. ik denk dat de oortjes van mijn van mijn dochter gaat dicht dichthouden Ik ja, weet maar, niet hoe ze uh, gaat reageren dat is voor het eerst natuurlijk uh, dan heb je al thuis een gilde keukenmeid? Ja, nee, ja? dat is waar. <laughs> ja, je ga er lekker naar kijken. Dat is voor waar. mij, uh, middag genoeg. Vieren bij mijn moeder. Dus ook gezellig, lekker relaxed. Kijk. Niks wilds. Jullie? Ga je in de Mexicaanse trafarelen? Nee, geen Mexicaanse ja. trafarelen. Nee. Nou, we zijn uh, langzaam aan het einde gekomen van deze uitzending. Nee, wij ja. gaan eruit met een laatste nummertje. Maar. Uh, welk nummer? Uh, mer of Mare? <laughs> mare. Ja. ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Lachen. Ja, echt lachen hier. Ja. Oh, wacht. Welk nummertje? Ja. ja, welk nummer. Maar we waren natuurlijk nog niet. Ik heb al Hij is al, al begonnen trouwens. Uh... Hij is al begonnen. Midrosian Moon. Midrosian Moon. Ja, dat is de Sabbat waar ik het over had. All right. Midrosian Moon Sabbat. Van iedereen weer ah. bedankt voor het luisteren. Ja. ja. Tot, volgende en, uh, ja. ja. tot volgend jaar. Tot volgende week. Dat klinkt nog zo uh, dichterbij in ieder geval. En dan ben ik er weer met Dutch jury. Bedankt iedereen. En een goede nacht. En een goede jaarwisseling ah. voor over twee dagen. En hou hem hard. Yes. al pas al